Katrien Straatman met het NOS-journaal. De jongen die zich vrijdag in een Thalys op station Rotterdam Centraal verschanste... is geen verdachte meer in deze zaak. Hij is overgedragen aan de Vreemdelingendienst, heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. De jongen van 16 rende vrijdag vlak voor het vertrek van de Thalys, de trein binnen en sloot zich op in de wc. Uit voorzorg werd een groot deel van het station afgezet. De jongen had geen legitimatie op zak en is volgens het OM... onder negen verschillende nationaliteiten bekend in diverse Europese... Europese landen. Jihadverdachte Rudolf Ha komt voorlopig vrij. In het proces tegen tien verdachten in het Haagse Jihadproces oordeelde de rechter dat Ha's voorlopige hechtenis niet wordt verlengd. De man wordt vervolgd voor opruiing, haatzaaien en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het Openbaar Ministerie vreest dat zijn vrijlating tot maatschappelijke onrust leidt, maar de rechter ging daar niet in mee. In Duitsland moet een vrouw van 91 voor de rechter komen voor haar rol bij de jodenvernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord op zeker 260.000 joden. De vrouw werkte als radiotelegrafiste voor de SS-kampleiding in het vernietigingskamp Auschwitz. De vader van Marcia en Klausjo mag voorlopig toch in Nederland blijven. De Angolees, die wordt verdacht van oorlogsmisdaden, ondergaat een medische behandeling en wordt daarom nog niet meteen uitgezet. Drie weken geleden werd bekend dat zijn vrouw en kinderen wel een verblijfsvergunning krijgen. Iran verzamelt zelf de monsters die duidelijk moeten maken of het land werkt aan een atoomwapen of niet. Het internationaal atoomagentschap IAEA zegt dat daarover afspraken zijn gemaakt met Iran en dat het onderzoek van de lokale experts voorspoedig verloopt. Het weer. In het zuiden schijnt nog af en toe de zon... maar in het noorden en westen valt lokaal al een bui. In de loop van de middag raakt het overal bewolkt... en vanavond en vannacht regent het. Morgen ook vrij wisselvallig... en met 16 graden is het dan wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort Zomerhit ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de Muziek Boulevard. It's a een mix van Dolf en Celia en Anouk. Oh, er gebeurt iets met mij. Toen zei ze, Je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu français, en hérit. You're, dead. You're dead. Het is een heel klein beetje een heel klein beetje een heel klein beetje een heel klein beetje een heel klein beetje een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 Ik ga niet in Internet ww.zfmzantvoort.nl Elle voulait que je l'appelle venise vous me voyez mailloreiller la voix soumise en gondelier Paquayant <Zfm>. pour <Zfm>. une cerise pour abaiser elle <mogelijk> voulait qu'on l'appelle Quand est-ce Voyez, le cœur soumis et la koele, de koele, Si elles veulent s'appeler, de prenez les dons bien au sérieux, n'essayez de de trouver de de trouver mieux. De trouver mieux.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 Het oozetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerprijs. your eyes, I promise you'll miss some miss -a. the second that she walks right up your side, so we should just do it, cause I don't want risk of being right, let's not be Twee. Dus tú je wat? We gaan naar de kantoor. We gaan naar de kantoor. We gaan naar de kantoor. Te gaan naar de kantoor. We gaan naar de ja, dat is toch